Marnik Zampersen met het NOS-journaal. Het aantal doden door de aardbevingen in Turkije en Syrië... is opgelopen tot boven de 28.000. Turkije meldt ruim 24.000 doden. In Turkije staat het dodental op zeker 3500. Maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk veel hoger. De noodhulpcoördinator van de Verenigde Naties... denkt dat het dodental zal verdubbelen. In het rampgebied zijn gisteren nog een aantal overlevenden... onder het puin vandaan gehaald. Onder wie een vijf maanden oude baby... Het onbekende object dat afgelopen avond boven het noorden van Canada is neergehaald... had de vorm van een cilinder, zegt de Canadese minister van Defensie. Een Amerikaanse straaljager schoot het ding uit de lucht. Volgens Canada was het object kleiner dan de Chinese ballon... die vorig weekend door de VS werd neergehaald. De Amerikanen zeggen dat daarmee werd gespioneerd, maar China ontkent dat. Vrijdag werd er bij de Amerikaanse staat Alaska ook al een onbekend object uit de lucht geschoten. In Etteleur is gisteravond een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij in een huis. De politie werd daarover gewaarschuwd door een voorbijganger. Er zijn twee verdachten aangehouden, een van hen raakte lichtgewond. De aanleiding voor de steekpartij is nog niet bekend. Voor de tweede keer in twee maanden kampt een Russisch ruimteschip met een lekkend koelsysteem. Het gaat om een onbemand vrachtschip dat aan het ISS is gekoppeld. De oorzaak van het probleem is nog niet bekend... maar er is geen gevaar voor de Russische en Amerikaanse astronauten aan boord. In december was er een soortgelijk incident... toen met een koelsysteem van een Soyuz ruimteschip. Daardoor moeten drie ruimtevaarders maanden langer dan gepland in het ISS blijven. Het weer op de meeste plekken bewolkt en lokaal kans op mist. Het koelt af naar een graad of vier. Overdag eerst grijs, later meer zon, blijft droog... en bij weinig wind wordt het ongeveer 10 graden.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 By over the to tell me you 6.9 Are you just a bad loser? A piece you better run Cause in the 9 a piece represents a gun But I represent the piece that means peace of mind Free of man, distress, just need a good time I want a piece of the pie just like the next man Chilling hard, big yard with a Lexan Cooling out while the pool, honey's acting fool Enough to make a brother drool your but This oh. is so Bevrijd. Daarin zit mijn leven. Ik heb alle tijd. Je zit zonder zorgen, nergens aan denken. Even maar stoppen om bij te denken. flitsende lampen, een motor die draait. Toch waar ze het in haan, die je Ik weet nu dat er een engel bewaard bestaat.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 gone to soon Your sunshine, you, you, you're sunshine. your sunshine your sunshine your sunshine your sunshine shining down oh your sunshine oh your sunshine oh your sunshine shining down your sunshine your sunshine 75 was brought to an album with a song.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 Is ze de jacuzzi van de vak alweer vergeet, vergeet 1k en ik tover de 10 Ik hoef daarvoor niet naar Bali, je die onzin gezien Moni, stekken stekken, is de kwaliteit van ons team Ik ga het. je kan het aan mijn shirt of Gucci riem zien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 1k en ik tover de 10 Ik hoef daarvoor niet naar Bali, je hebt die onzin gezien Mooi niet stekken, stekken is de kwaliteit van ons team Ik ga dit, je kan het aan mijn shirt of Gucci riem zien Na do, zoek ik daily, noem me blind, net als Charda Jij laat bij het je Mitsubishi afslaan Tot 2000, zelfs die boomers zien me hard gaan Jij ja, ja, gaat op de game, in TV naar je grafbaan